De politie heeft twee tienermeisjes aangehouden... die verdacht worden van betrokkenheid bij een grote brand in Alkmaar. Gisteravond brak het vuur uit in een kledingwinkel in een winkelcentrum. Appartementen daarboven werden ontruimd... en de brandweer moest delen van het gebouw slopen om beter bij het vuur te kunnen. Rond middernacht was de brand onder controle. De twee meisjes die zijn opgepakt zouden eerder op de avond gezien zijn... bij een kleinere brand bij een andere winkel in Alkmaar.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Tobak Leeft. Potverdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig. Alles samen in samen, geweldig vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Toepak leeft op de radio en de vraag is altijd weer... En uh, wat zijn dit voor uh, types? Uh, ja, irritant uh, <laughs> vasthoudend, uh, dwangmatig zoiets is er denk ik wat we vooruit uh, moeten komen. Goed, we zitten vandaag is er vandaag echt uh, Bal? Nou, het lijkt erop hè? Ja, of is er uh, ergens een uh, foto te maken van de zonsopgang? Nee, ja, uh, ik hoorde aankomen. Daar komt ze aan. Ik lopen. hoorde aankomen. Het lijkt wel of Sinterklaas binnen moet komen. Nou, we zijn toch altijd weer uh, in Goedemorgen. spanning of ze zich meldt voor de tijd zijn het van acht uur. En het mooie is, ik kom fietsen uit Haarlem. En ja? ik kom hier aan fietsen en denk van... Oh, zelfs Jolande is er nog niet. Ik ben ook nee. net op tijd. Het is toch altijd weer hetzelfde. Nou goed, maakt niet Welkom. uit. We zijn weer compleet fijn. En ook wel weer fijn om te horen... wat we gisteren op het nieuws hoorden. En dan... Een foto van de verdachte en daarna ook een foto van zijn auto. De politie komt ermee naar buiten in de zoektocht naar een man... die in Utrecht s'nachts vrouwen van hun fiets zou hebben getrokken. Het is bijzonder dat de politie dat doet. Ja, dat doet ze niet snel, maar het was nu toch echt wel nodig. Want blijkbaar had die man toch wel een geschiedenis... dat hij toch wel meer dingen aan de hand had gehaald. Hij had mensen verkracht in het verleden, daar is hij voor behandeld. Op een gegeven moment vonden ze hem niet zo gevaarlijk meer voor de maatschappij. dus hebben ze hem losgelaten... Had zelf in de rechtszaak al gezegd dat hij wel geschrokken was van zijn eigen gedrag. Ja. En uh, nou goed, blijkbaar is hij toch een beetje verkeerd ingeschat. Want nu is hij toch weer bezig geweest. En nu is hij maar strikt hierop opgepakt. Klopt. een ja. op gentleman, we got him. Yes. Ja. En ja. op het moment dat hij dus de verdachte is opgepakt... zie je nu op iedere voorpagina van de, de krant of het nieuws op internet ja. gebleurd, Zijn ogen zijn nu ineens gebleurd. Oké. Okay. Ja. Oh, okay. Tot gisteren was het nog niet. Dan werd hij nee. dus gezond. Ja, het is in ieder geval wel mooi opgelost nu. Want ja. Hij, ja, hij heeft wel twee of drie vrouwen... wel het stuip op het lijf gejaagd natuurlijk. Oh. Die hebben gevochten voor hun leven. Want hij heeft hele rare dingen gedaan. Hij heeft geen mensen dood gemaakt... maar wel mm. hele rare seksspelletjes mm. gespeeld. Waardoor oh. Oh. die vrouwen van nou ja, een paar jaar geleden... toch wel wat drama en wat... Uh, Trauma's hebben opgelopen. Dus dit is uh, misschien nu weer voorkomen. Dat oh. is wel een goede actie in ieder geval. Ja, Wat een gek ook hè dan. Ja, mensen ja. zomaar van de fiets aftrekken. Ja, weet je. En hij wist het uh, van zichzelf. Maar blijkbaar heeft hij niet op tijd aan de bel getrokken. Om hulp daarbij te, uh, te krijgen. Ja, ja, dat kan ik me we ook wel voorstellen. Pas geleden sprak ik dus iemand. Die werkte bij uh, het begeleiden van dat soort mensen. Ja. En die, ja, die ja, hebben soms gewoon echt net op tijd even hulp nodig. weet je, wel. Dus als uh, reclassering uh, uh, Ambtenaar, of noem je dat, een medewerking. Moet je wel je lijntje houden met je cliënt, weet je wel. Als die cliënt een klein beetje iets anders reageert... dan denk je, nou, misschien moet ik eens wat vaker langskomen. Mm. En dan kan ik misschien uh, wat doen. Hé, hey, daar zit hij weer, de mm. Mm. Het is uh, de zaterdagmorgen, we zijn weer helemaal compleet. Nou, wat ja. is jullie bijgebleven afgelopen week zo? Nou ja, in zoverre uh, dat uh, minister Faber... Uh, het kabinet is dus weer ook weer terug van vakantie. Moeten jullie ja. we weer gaan werken. En uh, nou ja, minister Faber die geeft aan... dat Nederland is een wahalla voor asielzoekers. Ja, ja, het is... Ja. Nou ja. Dus daar, daar, daar begint het, hè? Ja, dat ja, begint het al. En de 18 miljoen inwoner. Ja, ja. ja, en dat komt vooral uh, Door voor... Door migranten. En migranten. Dus, ja. dus, en daar in telegraaf een stuk over te lezen... dat heel veel mensen zich druk om maakt... en dat we misschien ook wel minder banen moeten gaan creëren... waardoor we meer mensen nodig hebben. dat we sommige bepaalde takken moeten afstoten... meer over moeten laten aan, uh, aan robots. AI... Oh, en dan uh -huh. komen ze niet. En dan komen ze niet, denken ze dan? Nou, ik denk oh. dat ze even goed wel komen. <laughs> en de grenzen dicht voor die Oekraïners. Oh. oh, er waren allemaal flinke rechtse uitdrukkingen... Oh. Uh, uitspotting in de kranten om te lezen. En nou ja, goed. Uh, ja, Wilders is daar natuurlijk wel een voorbeeld van. Wilders. En een mooi tekenetje in de Telegraaf te, te zien ook weer van uh, ja. uh, Schoof... die natuurlijk onze minister-president is. En die zei zelf dat hij een hondenbaan had. Een leuke hondenbaan. Aha. En die zie je met een hondenpak. Zijn kop heeft hij dan net veraf, dat je hem herkent. Uh -huh. En dan zie je op de achtergrond zie Wilders staan... Je gooit een tak. Zoek! Met andere woorden. Wilders gooit iets in de lucht. Die zegt iets over Issel. Die zegt iets over dingen. En Schoof mag het oplossen. Want Schoof ja. is de minister-president. En ik ben nog steeds de joker. Lekker oh. makkelijk, hè? Dat nee, ik vroeger ook altijd was. Nou. Ja. Ja. Misschien nog een leuke tip om terug te kijken. Gisteren RT Boulevard. Dries Roefink. Die interviewt ja? één keer per week al de, de kabinetsmensen. Dus nou, het kabinet is begonnen. en Hij interviewde gisteren heel kort. Monika ja? keizer? Hij zegt, hij vroeger naar AHB of vakantie geweest. Ja, ik ben naar Scandinavië geweest, dus ik hou niet zo van de warmte. Oh, dus we kan helemaal niet tegen die warmte. Nee, zegt, ik ben niet het type wat in een oranje zwembroek gaat rondlopen. Ja, ja, ja. gele, gele, neem ik aan. Oh, geel. Ja, maar, Dries, uh, Dries Rulfink kan wel hele scherpe dingen zeggen. Hè? Ja, gaan we ja. terugkijken. Ja. Hij heeft echt een change in zijn carrière. Ja. Hè? ja, ik weet niet. Op radio ja. 1 werd hij altijd uitgenodigd om een uur of half twaalf. om een, een scherp uh, dingetje te vertellen. En dat kon oh. hij altijd wat mooi mm. doen, altijd. Mm. Ja, dat was leuk. Maar mm. ja, goed, die Stoepak, het team is compleet en er is ook alweer geinig muziek op de zender. Saks de Zandvoortse en de geschiedenis, wat er gebeurde door de jaren op 17. When it does wonders for your health And all you've got to do is... Fijne muziek van de vaccines. En de naam is ook zo mooi gekozen. En in de coronaperiode hadden ze ook grote hits. En ja, dan kan je die naam natuurlijk wel mooi gebruiken. Goed, het is de zaterdagmorgen. Het is even naar acht uur. En we kijken de wereld in. En ja, gisteren, ja, gisteren, wat hoorden we gisteren ook alweer? Grote brand in Alkmaar. Twee tieners opgepakt. Ja, bizar. bizar. Ik ja, zo. Was, ja, zo? Uh... Nee, nee. <laughs> Het is geen tiener meer. Hè. Het is boven is twintig. 20. Oh. Maar uh, uiteindelijk, uh, uh, ik had mijn dochter opgehaald bij Schiphol. Ik reed terug en uh, twee van die meisjes achterin de auto, vrouwen, sorry, het zijn vrouwen natuurlijk nu. En die hadden echt alles al gevolgd vanaf Schiphol, wat er allemaal gaande was in Alkmaar. Ik kom oh. uit Alkmaar, ik heb niet eens in de gaten wat er allemaal gebeeld. Liet allemaal foto's zien van een brand daar. En uh, nou goed, onder andere bleek er ook een van de vrienden rond te lopen. Die had alleen foto's doorgestuurd en dat dat toch wel, nou, heftig aan toe ging. En nu hoorden we dus dat twee meisjes opgepakt zijn tienermeisje bij de Decathlon Decladlo, opgepakt. Mm -hmm. En ik krijg dan meteen zo'n visie van, oh jee, die had iets gekocht bij de Decathlon en konden het niet terugbrengen. Ja? Weet je wel, frustratie, dat je een t-shirtje niet terug kan brengen. Nou, ik zal ze wel krijgen. Ik heb er toch heel veel geld voor betaald voor de t-shirtje. Ik moet het ja. maar terug hebben. Dat is geld. Gelijk dus wordt het gewoon helemaal uh, ja, dat, uh, denk in de ik. as gelegd. Ja, nou, het is echt bizar hè. Echt, uh, ik zag die foto's, het lijkt wel een rampgebied daar gewoon. Zoveel is ja? daar beschadigd. Heb en... je er uh, langs gereden nog? Nee, ik ben geen ramptoerist. Ah, ja, ik nog ja, echt... wat vroeg was het waarschijnlijk niet zo druk. Nee, dat is waar. Dan kan je gewoon even lekker rond uitgebreid, foto's je rond maken. Rond uitgebreid rondkijken oh, Al ja. erger. Nee hoor, ik kijk later wel. We, uh, oh. we weer gaan opbouwen. Maar goed, het is uh, triest om dat te horen. Ja, ja, zeker. Vooral die appartementen erboven die nou. zijn echt wel verloren gegaan. Ik ja, oh, wat erg. Ja. Is het toch niet het appartement van uh, Marco? Want oh, die wonen daar toch? Nee, Marco woont meer in de stad. Oh. Die woont vlakbij het uh, gemeentehuis. Is hij nog wel eens gespot? Uh, nee, ik heb hem al een tijdje niet meer gezien. Oh, nee, dus nee klopt, ik heb hem al een half jaar geleden zo. Half jaar geleden zat ik op het terras, kwam hij met een hele delegatie voorbij. Oh. Ja, zeker oh, okay. nou, meteen door over Marco. Marco was ergens foto's aan het maken bij een of andere bruiloft of een feestje. En uh, dat vindt hij wel leuk. Een beetje afleiding in zijn leven. En uh, ja, iedereen moest hem even hard onder de dream steken. Toen ze zeiden: hey Marco, laat je niet gek maken hoor. Je komt er wel doorheen. Iedereen bleef dat met doen. nog geven ze half één van de avond. Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Dat gelul. <lacht> ik kom hier gewoon foto's te maken. Niet over mijn persoonlijk leven te praten. Nou, het is je weggegaan. Hmm. Dus het was oh, Ja, dus Goed. Ja. Nou, vertel. Ja, nou, Kroatië die voert vanaf 1 januari 2025 weer een militaire, militaire dienstplicht in. Ja, ze zijn toch, uh, het land is toch nodig straks. Doordat de spanningen in Europa en vooral de Balkan uh, zijn opgelopen. na de Russische inval in Oekraïne. En Toen dacht ik, van, hoe zit het dan in Nederland? Maar ja, Nederland heeft nog steeds een dienstplicht. Ja. Nee, nee, geen dienstplicht. Ja. Heeft Nederland een ja, dienstplicht? Ja, ja, ja, ja. Huh? In Nederland bestaat nog steeds een ja, dienstplicht. Maar hij is onderhold. Ja. Er is een brief gekomen bij zo'n 18 werd. Dat ja, hij niet echt. in dienst hoefde. Nee. Maar dat hij wel, uh, als er wat was, wel geacht werd... In te komen. Ja, oh, oké. Okay. Dus maar die brief heb ik niet bewaard hoor. Oh. Volgens mij niemand, denk ik. Nee. nee, nee, want het is nu nog steeds nee. Nee. vrijwillig. Ik heb het niet gehad. Nee. Hij, hij bestaat toch wel, maar hij is onhold. Dat is meer het, het feit. Dus. Hmm. Maar goed, ja, straks met uh, nieuwe ontwikkelingen. En uh, ja, Amerika heeft nu wapens geleverd aan. Oekraïne, die worden ingezet in Rusland. En Oekraïne mm -hmm. komt steeds dichterbij bij de NAVO. Mm -hmm. Jongens, we zijn straks één groot land die mm -hmm. in oorlog is met Rusland. Dus ja. uh, we hebben meer manschappen nodig. Dan zijn wij een staat van Europa. Ja, ja. nou, iets anders misschien? Ja, het is vandaag Dia ja, die Tula. Het dat schijnt echt, dus zo, op uh, 17 augustus is het de dag dat, uh, dat er een slavenopstand was in 1795. En daar wordt er vandaag wordt er toch een soort feest gevierd. Om, uh, omdat de, die Tula die is uitgeroepen tot nationale held van Curaçao. Dus de opstand die onder zijn leiding gevoerd werd... wordt herdacht op de Dia di Lucha pa Libertà. De dag van de vrijheidsstrijd. Ook wel de Tula-herdenking. Dus eigenlijk een beetje ketikoti, maar dan voor, okay. voor uh, uh, Curaçao. Ja. vind ik wel bijzonder. Ik bedoel, ik heb er eigenlijk nooit eerder van gehoord. Maar ik zag het zo. Ik denk, nou, dat moet ik toch even melden. En waar kan je dat van merken? Dat is dus in nou, Haarlem? Zelf. Uh, ja, in Haarlem ook. Maar het, het is toch op diverse plekken wordt het wel gevierd, hoor. Oké, okay, oké. Okay, dus okay. Uh, de, de, de educatie en waarom. En uh, er zijn wat uh, festiviteiten hier. Want Ik je zie hebt, het, ja. ja. Nou, maar maar ook in het buitenland ook. En uh, je hebt hier echt een, een echte uh, grote folder. Ja. Yeah. En dat ze dan vanaf drie uur ergens inlopen en dat ze het volkslied van Leo Martis gaan zingen. En er is een lezing en... Ja, er is van alles te doen vandaag. Oké, okay, nou, educatie edu edu edu is altijd goed natuurlijk. Ja. Oké, okay, straks de Zandvoortse bericht in het uh, radioprogramma en natuurlijk roeken hier inderdaad wat nieuwe plaatjes als we kijken. Oh, die Indian heb ik straks voor je. Eerst hebben Liam Gellick en John Squire. Hij is van de Stone Roses, Kijken ze nog Fool's Gold? Dit is Mars to Liverpool bij Tubak Leeuw. Jesus Christ. Over, never entered my mind The sun is up, the skies are blue And I know how close we came This points of self-discovery door de indian Nederlands beentje bestaat al tien jaar. Ik heb vorige week dit beentje pas ontdekt. Het is gewoon echt belachelijk. Ik hoe kan dat joh? Heb je al liggen slapen of zo? Indian Asking, die had ik op mijn uh, harde schijf staan... maar niet de Indian, dat is een heel ander beentje. Ja, dan weet je dat in ieder geval. Dit is en de laatste zinger, die heet Be het, het, Ze zal het tegen je zingen gewoon. A be oh. oh, Fijn, zeg. nou. Kinderlokker, hou eens even <lacht> op. Goed, het is uh, Toebal Kleefd. Fijne tussen op aanstaan. En ja, ja heftige berichten... Weggebruikers ziet vaak het gevaar niet vandaag een groot stuk in de Telegraaf te lezen. Dit jaar zijn alweer 14 pijlwagens en botsabsorbers uh, uh, uh, aangereden. En dat gebeurt omdat automobilisten... Druk, druk, druk. Ik moet even snel hier tussendoor. Oh, uh, daar zie ik een rood kruis. Nou, dan moet ik even snel hier nog. Uh, Bans ergens tegenaan. Rode kruisen worden steeds vaker genegeerd. Oh. En uh, ja, dat levert hele gevaarlijke situaties op. Ze denken nog vaak dat ze even snel over het rode kruis... en dan zo links tussen kunnen voegen. Waar noem je dat? Botsabsorbers? Botsabsorbers, ja. Oh, nooit van ja. gehoord die naam. Nou. Ja. Ik ook niet. Nee. Nee. En uh, Dat is echt wel nood, nodig om dus... Uh, als je ja. de tunnel ingaat bijvoorbeeld uh, bij... Uh, de de, de Gotthardtunnel. Nee, nee, <lacht> dat is die, nee, die tunnel als je naar Altmark gaat. He, ga je altijd door een tunnel. Dat, en dan dat moet je altijd de, een, van de wegen, een van die rijbanen veranderen. En is dat kruis een botsabsorber? Dat weet ik niet helemaal. Oh, okay. Ze worden vaak geplaatst als ze uh, aan het werk zijn. Om natuurlijk mensen die aan het werk zijn te beschermen. Als ja, oh, dans ja. naar reizen. Zo een groepje mensen binnen natuurlijk. Oh, op de weg. En uh, nu hebben ze zoiets van. Als mensen dit steeds vaker gaan doen. Dan moeten we onze werkzaamheden gaan aanpassen. Dat betekent dus dat er pionnetjes moeten worden gezet. Mm. En die pionnetjes neerzet is al op zichzelf een hele gevaarlijke bezigheid. Ja. Want de, Automobiel is, heeft het altijd druk en je moet snel weg, want die moet thuis weer op zijn mobiel zitten. Zo is het, denk ik dan. Dus en dan gaan ze dus ook vaak heel krap bij die piontjes langs. Dus iemand die die dingen uitzet, die voor gevaar van eigen leven. Ja. Dus en, en, ja, er moet er even wel gewaarschuwd worden. Er zijn. 80 weginspecteurs, ook wel boa bevoegdheid, die hebben ze dat. Dus ze kunnen ook boenen, boetes uitschrijven en die kunnen flink oplopen. Dus wees gewaarschuwd, als jij zo'n cowboy bent, dat je denkt, nu. Nee. Maar goed, uiteindelijk het einde van het stuk staat toch wel... de meerdere de, de meerder deel van de weggebruikers gedraagt zich wel goed. Mm. Gelukkig, daar hoor ik bij. Vertel. Gelukkig. Ja, nou, af, nog even terugkomen, uh, hè. Ja. Op, afgelopen maandag was het natuurlijk zo bloedheet hier in Nederland. Ja. Nou, er werd er gewoon gewaarschuwd: neem paraplu mee als je pech hebt, langs de weg. Uh en, en of haal je oplaadbatterij uit je fiets. Als je klaar bent met fietsen. Sowieso je trek... kan dan ploffen. Sowieso trek hem eruit en gooi hem weg, zeg ik altijd. Ja. Ja. Maar er is nu ook een restaurant. Die Jengelende de baby's, uh, uh, ja. ja. Ja, nou terecht. Ja, dat is een salesrestaurant restaurant. En die neemt, heeft afscheid genomen van het principe. Dat iedereen altijd welkom moet zijn. En uh, baby's en peuters mogen uiterlijk tot half zes er zijn. En daarna wordt het vriendelijk verzocht om op te zouten, om ja. een oppas te nemen. Dat is, Zeker. je hebt er ook niks aan als je met een baby uit eten nee. gaat, vind ik. Nee. nee, ik heb het ook wel eens gehad. We waren op vakantie en dan kan je je kind niet ergens onderbrengen. Dan loop je ziet je een met een kind, jengelend kind in het restaurant dat je denkt, oh, dit is geraant. Maar ja, ja. ja, wat moeten we? Wat moeten mm. we? Weet je, we hebben al ja. besteld en zo. Nou, uiteindelijk werd het zo rustig. Maar uh, ja, dit is vervelend en ik, ik, ik, ik lees het steeds vaker hoor. Ik had er nooit over nagedacht. Maar ja. Ja, dan heb je een oma die heeft met, uh, met vier kinderen een leuke, uh, of een leuke dag beleefd op het strand. En dan nog om zeven uur er is een hapje gaan eten. Ja. En oma zegt: Kan het een beetje snel, want die ene moet naar bed? Uh, ja, mevrouw. Uh, poeh, nou, uh, snel aan het werk voor die mevrouw. Want ja, ja. voordat je weet gaan ze jengelen. Dat ja, moet je helemaal niet ja. hebben. Nee, nee, nee. Maar ja. ik denk ook dat het komt omdat toch ook, je ziet het ook voor vakanties. Uh, ze richten zich meer op adults only. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik die wil gewoon vervolgens. de makkelijke doelgroep. Het liefst wil ik de doelgroep <laughs> 50 plus. Maar die letten ook niet op de berekening. Kunnen we gewoon 5 euro vragen voor een biertje. Ja, er zit ook 2 euro statiegeld bij. Met het glas. Dat was, maar dat neem ik ook niet mee naar buiten. Maakt niet uit, er zit even goed staan geld op. Ja hoor, doe de prijzen maar hoog. Ja, Sorry. hoor ja. ik die frustratie. Ja, die reclames zijn wel leuk van de. Wat? Als je op vakantie bent, wil je dan al die kinderen erbij. En daar er wordt al reclame voor gemaakt. Ja. Dat vind ik dan ook wel wat, ja, wat, wat Dit klinkt alsof je echt helemaal klaar bent met kinderen. Nee, nee maar nou, ik ben wel afgelopen voorjaar... Ja. had ik wel zo tegen dat ik tegen mijn vriend zeg van, zullen we een uurtje later gaan eten? Dan zijn er wat minder kinderen. Ook slim. Ja, ja. Oh, ja, ook ja. Slim. ja zeker. Ook dus, ja, die, nee, zit allemaal soort, die zijn allemaal moe van de hele dag. En die zitten allemaal te, te jengeling daarna. En ja. wij zijn ook moe. Dus wij hebben wel ook geen gejengel om ons hoofd. Oh, ja, nee. ja ik, ik moet toch zeggen dat ik wel steeds meer kan genieten van jonge kinderen. Gewoon, gewoon normaal, hè? Op een normale manier. Ja, als ja als normaal meer, nou, hè? Ja, normaal. Ja, gewoon ja, gewoon oh. dat je denkt van leuk, schattig. Dus niet ge Geen nee. tantrum, weet je wel. Nee, nee, oh, zeker. dat vind ik al te erg. Ja nou, goed, straks daar meer over uh, iemand die ik uh, kleine kinderen heel leuk vond. Ooit uh, geïnterviewd door Koos Porstima. Die is vandaag jarig namelijk. Ja, heel ja, goed. Wel. Wat wilde jij nog melden? Nou ja, dat was een vrouw in Vlaardingen. Die, die, uh, die had uh, haar scootmobiel aan, uh, aan het water staan. Ja? Yeah. En de omstanders sloegen alarm, want uh, er zat niemand in en er hing wel een tas aan. En uh, er kwam in het water af en toe iets bovendrijven. <kijst> Ze beelden gelijk de politie. Het was loos alarm. Het was waarschijnlijk een zeehond die af en toe boven water kwam. Oh, oh die wordt nog steeds vaker door mensen in zee, ook uh, aangezien voor <kijst> mensen die daar uiteindelijk... Uh... Ja, als je ziet zo'n kopje boven de golf uitkomt. Ja, en uh, kijk je ook aan en zo. Nou, mooi, mooie grote ogen. Ja, nou, goed. Grappig, dus niks aan de hand. Het lijkt Goed. me wel helemaal grappig als iemand dan het water in springt om die zeehond te redden. Ja, ja dat hij een knuppel meeneemt, dan krijgt hij het water niet uit, zoiets. Goed, straks de Zandvoortse berichten, iets later dan normaal, maar daar ben je gewend hier. En na de surf hebben nieuw muziek uit, Moon Mirror in front of me, ligt niet, de cd. Nee, zo heet de cd, dat maakt niet uit. I used to be dreamt. In Front of Me, Mirror Moon, dat is de nieuwste cd van uh, ja, nou, Resurf Popular. Dat was echt een hele grote plaat in de jaren negentig jaar. Dat was een tijdje geleden zeg. Goed, het is uh, alweer tijd voor de Zandvoortse bericht. Het is half geweest en dan uh, kijken we al, wat speelt er allemaal speelt. wat leeft. Nieuws uit Zandvoort. Ja, zeker. Het is de tiende keer van de open kampioenschap. Makeel Roger dat was vorige week zaterdag op het Kerkplein. Dat was de nieuwe locatie en de locatie beviel. Ja, Goed, en Willem uh, Minkman heeft uh, gewonnen. Hij heeft al negen keer eerder meegedaan. Hij is wel een keer uh, tweede geworden, maar nooit de eerste keer. Eindelijk, eindelijk, jezus. Kom, gast. Goed, uh, burgemeester uh, David was er, David Molenburg. En uh, uh, Gert-Jan Bluis was er ook. Die waren de jury namelijk. En die hebben eerst gekeken naar de kleur, naar de buitenkant. En of de ogen wel echt rood waren oh. van de deelnemers. Nee, van de makrelen, sorry. Uh, uh, en namelijk, dan hebben ze, als het echt goed rood is, dan hebben ze echt goed geleden namelijk. Dan is echt uh, goed heet geweest, dat vuur. En uiteindelijk deze uh, Willem uh, Minkman uh, vertelde nog even zijn geheim. Hij heeft nou vers beukenhout heeft hij gescoord. En daar uh, rookt hij dan op. En dat duurt echt iets van vijf uur hè, voordat het uiteindelijk klaar is. Dus ze hebben echt zo lang op het plein gestaan gewoon. En blijkbaar, s'ochtends om acht uur ging in de kast aan. En s'middag om drie, vier uur was het allemaal klaar. En ze hebben een aantal uh, dingen verkocht. En het goede doel was de, M, uh, de renningsbrigade van Zandvoort. Die staan namelijk dit jaar 200 jaar. De tweede was Yvonne van Damhof. En de derde was een buitenlander. Jezus. Was die oh. met, een, met een boot gekomen? Nee, zonder gekheid. Die woonde niet hier in Zandvoort. Dat was uh, Harold de Lange. Moet je het zo aanspreken? <laughs> de hmm. Harold de Lange? Of is het gewoon Harold de Lange? Harold de Lange, doe dat maar. Toch? Goed, dat is zover even de, de openkampioenschap Kampioenschap Makreel Roken. Ja, hey, Jongens, de I am Amsterdam is denk jullie wel bekend als ja, logo. Ja, ik heb gezien, nou, we, we, we mogen ons uh, rijk uh, uh, prijzen. Want uh, Zandvoort heeft ook sinds afgelopen maandag het levensgrote letterbord Zandvoort op de boulevard staan. Dat is echt groot, hè? manshoog gewoon. Ik, uh, ik ga straks even, even kijken. Een selfie Was nou maken maandag met op, foto? foto? Wat zeg je? Geen selfie maken? Uh, ja, en ook selfies zonder mensen. Ja. <laughs> dat is wel oh, lekker oh, ja. rustig. Oh, alleen, ik wil alleen erop, niet andere erop. Nee. Nee. Hey, en ook even een aanloop naar de Dutch Prix Als je je volgende week wel begeeft daar... en je, ja, je vindt het niet al te leuk om uh, alleen maar TT-races te zien... er zijn ook nog optredens hè, van diverse artiesten. Ja. Yeah. En dat is onder meer... Uh, uh, wat is dat? Uh, vrijdag. Dan, nee, dan treden de omz'n al. De snolle bollekers treden op. Echt? So, so, s morgens al? Ja. Hoe laat? Op zondag zelf? Ja. Nee, op zaterdag. Oh, okay. Of vrijdag op de proef. Het is al om tien voor half twaalf. Treden de snolle bollekers op. <tie> is het lekker vroeg? Ik ben nog even niet in de stemming over die nee. gast. En en dan dan op, even wel. op half zeven gaat het los met uh, Walter Cruz Direct en Armin van Buren oh, op uh, vrijdag. Oh, okay. nou, dan heb je nog zaterdag. Daar treedt onder andere Davina Michel op. En uh, zondag, uh, nou ja, toch wel een beetje de afsluitende Tino, uh, Tino Martin. Dit te lang! <laughs> <laughs> Sorry. Oh, zoiets, Niet ja. het bericht hoor, maar uh, ja, hij, de ja. optreden. Vooral uh, met de uh, Michel. Goed, volgende gedaan. week zondag uh, staat Zandvoort uiteraard, dus hè, dan wordt de grote uh, Grand Prix verreden. Ja. Yeah. Maar uh, ze hebben in Zandvoort Noord. Hebben ze samen met de samenwerking met de gemeente Prewonen en Pluspunt hebben ze dus uh, een groot scherm op het Flemingplein gemaakt waar buurtbewoners samen kunnen genieten van de gezellige racemiddag. Oké. Okay. Dus vanaf twee uur zijn alle buurtbewoners welkom. Er wordt geen alcohol geschonken. maar iedereen kan meegenieten van de gezellige middag en uh, er zijn hapjes en uh, drankjes. Er is beveiliging aanwezig en uh, je kan je aanmelden via Pluspunt Apenstaatje Pluspunt of telefonisch. Via uh, 023 5740330. Dat is gewoon het nummer van het pluspunt. En je krijgt een toegewezen stoel. Dan kan je een heerlijk comfortabel de race volgen. Dat is natuurlijk wel heel gezellig. Vanaf ja. twee uur op Flemingplein, Zandvoort, Nieuw-Noord. Oké. Okay. <hums> ja, jawel, de, eindelijk is de wapenstok uh, is, uh, toegestaan. Ja. De handhavers van Zandvoort... En Haarlem zijn dezelfde. Mm -hmm. De boers hebben dus uh, ja, het recht om nu zeg maar, de wapenstok ten hand te nemen. Het is de korte variant. kan je even goed lekkere tikken mee uitdelen. En de burgervader was een jaar lang een voorstander van deze korte wapenstok. En de gemeenten hebben ze een proef uh, gedaan. En ondanks uh, dat het team uh, ook in Haarlem uh, hetzelfde, hetzelfde team is... hebben ze in Haarlem de proef niet gedaan. En uiteindelijk uh, mag dat nu. En degene die zeg maar, al eerder een certificaat hebben gehaald hiervoor... mogen meteen dat ding trekken. En maar anders... niet in Haarlem. Je moet wel eens opletten dat ze, ja, als ze ja. de grens overgaan, ze hem opruimen of te voorschijn halen. Op de tafel gooien, het ding, en dat mag je ja. niet gebruiken. Daar hebben ze andere wapens. Hmm. Nee, toch? <laughs> Nee, dat lijkt me sterk, maar goed. Wij zijn een heel mensvriendelijke schat. Nou, oh, halen. hem, we, wel, we zouden wel Zowel maar olie. Misschien dat dat helpt als we dat naar de mensen gooien. Nou, Jezielkes heeft in 2022 al een, een evaluatierapport uh, uh, ja, laten maken. En daar kwam uit voor dat het echt wel preventie is. Dus niet meteen trekken, maar als mensen die ook zien hangen. Ik ben ook altijd heel onder indruk als dingen echt van die dingen hangen. Dan denk ik zelf... Nou, uh, dus... Uh, ze zegt van, het werkt gewoon. Het is alleen jammer dat het twee jaar heeft geduurd. Ja, 2022, 2024 had misschien een hoop dingen kunnen worden voorkomen. Vertel. Mm, nou, Je kan dansen met Conny uh, op uh, vrijdagochtend, vrijdagmorgen. Oh, dat is in de, in de pluspunt. Daar geeft uh, de dansgrootheid Conny Lodewijk een uurtje vrij dansen aan zo'n dertig vrouwen... die zich in het uh, zweet werken om uh, te swingen op uh, muziek. Nou, zij zelf is uh, 79 jaar. Dus dat ga nou ja, je het je niet vertellen. Je... Ja, ja. Je nou, dat is vertellen. toch mooi? Conny is een hele jonge naam. Ja, ja, dan, ja, uh, ja, ja, ja. ja ik heb ook een Connie in mijn vriendenclub. Nou, ja. daar wil ik graag mijn dansen. <laughs> is hij ook zo jong? weet ik niet. Is hij uh, ook zo jong? Uh, ja, hij is ook zo jong. Hij oh, okay. is 51, geloof <coughs> ik. Ja. Okay. Maar uh, niet, niet praten over vrouwen die zweten. Dat vind ik altijd <coughs> zo... Uh, maar ze geeft speciale de, de dans nou, ook voor jou uh, voor 50 plus. Dus leuk. Schrijf je in. Ik heb het gedaan, maar het is alleen zo jammer. Het is overdag. Oh. En het zijn vaak uh, degenen die dan dat nog wel willen, die moeten dan werken. En ik vind het dan ook weer zonde om dan iedere keer vrij te moeten nemen ja. om, om daar te gaan dansen. Even dansen met Conny. Het begint altijd zo leuk, hé. Dansen met Conny. Yes! En dan 79 hoor je 50 plus werk overdag. Nee, nou, laat, maar dat is een bejaardenclub daar hoef ik echt helemaal in te Nee, het mee. is heel leuk. Het ja. is heel enthousiast. En je ziet het dansen houd je jong. Ja, dat is zeker waar. Ik doe het heel leuk. Zie ik aan ik jou dag. ook altijd. Ja, zeker. Oh, Max is heel jong, uit. <laughs> Zeker. Goed, Goed. Nou, eerst maar je even een bandje uit België: Hunted Youth. Nieuwe plaat heet Interview. Ach, als je dan dansen bent, oh, dan ben ik helemaal Into Interview. een groep gasten uit België van The Hunted Youth... ...into you, de nieuwe single. Het album zit eraan te komen. Het eerste album kwam in 2019 uit... ...en dat heette Broken. En dat is ook veel gedraaid. En dit wordt misschien ook wel een groot liedje worden Dat zal leuk zijn. Goed, afgelopen weken waren we natuurlijk verbaasd... ...over een aantal zaken, onder andere... Ja, die gas die de Nord Stream pijpleiding had opgeblazen, bleek een Oekraïner. De krant bericht dat Zelensky zelf op de hoogte zou zijn geweest van de plannen om de Nord Stream gaspijpleiding op te blazen. Ik heb bericht gezien. Uh, loopt een onderzoek in Duitsland? Uh, ik ga niet vooruitlopen op uh, de uit uitkomst van het onderzoek. De Nederlandse militaire inlichtingendienst waarschuwde al in een vroeg stadium voor de Oekraïnse plannen. Zelensky blies de operatie daarom af. Maar volgens de Wall Street Journal ging deze hoge militair er toch mee door. Precies, lekker Rusland dwars zitten. En uiteindelijk, ja, hoe, hoe is de houding nu Nederland hierover? Nederland die blijft nog steeds uh, de boel steunen. Maar er zijn heel veel sabotage dingen momenteel in Europa. Echt vandaag in de Telegraaf een stuk over te lezen. In Duitsland hebben ze vaak last van allerlei dingen. Daar is onder andere uh, geprobeerd uh, uh, uh, drinkwaterreservoir uh, te saboteren. Uh, hadden ze de kettingen van de hek doorgeknipt... en ze hebben allerlei uh, spul toegevoegd aan het water... Dus uh, dat helden ze al daar. En uh, ook Rusland doet zelfs ook sabotagewerkzaamheden op het eigen grondgebied. En geven dan Oekraïners de schuld. Het gaat soms heel ver. En hier in Nederland zou het ook nog eens kunnen voorkomen. Dat er allerlei dingen gaan gebeuren. Dus moeten wij het drinkwater nog wel nemen? Of moeten we toch alles uit flesjes gaan drinken? Mm -hmm. uh, het schijnt steeds dichterbij te komen. De sabotage van Rusland. Er zijn nog geen doden bij gevallen. Maar het is gewoon wel elke keer een spel de prik. En dan proberen ze de, de, de schuld te... In de schoenen van Oekraïne te schuiven. En die hebben hier in Nederland ook altijd weer mensen die geloven meer Rusland. Die zeggen: Nee, die Oekraïners houden ze in de gaten hoor. Hmm. Corrupt land. Hmm. Dus nou, er is nog een hoop te doen in, uh, in de wereld. En zeker met de Nord Stream is daar toch wel een uh, kick-off geweest. En die man zit momenteel in Polen, geloof ik. Vast. En Polen levert die man weer niet uit. Oh. Hmm. Dus ja, dat is allemaal uh, bijzonder. Ja, is, de flessen die je gewoon in huis hebt, toevallig, die liggen. En die moet je gewoon even vullen en die zet je gewoon even neer. Ja. Het blijft wel een tijdje goed. En als je denkt, nou ik heb ze niet gebruikt, voor de plantjes. Oh. Oké, okay, maar je met, gewoon met te vullen dan? Ja hoor. Ja? Oh, oh, je denkt dat het nu nog wel goed is? Denk jij ja. van niet? Ja, ik weet het niet. Oh shit, nou, nou dan gaat het straks helemaal fout. Ik ja. heb net een glas water gepakt. Oh, oh kijk ja. maar uit. Nou, je was net wel aan het flink aan het hoesten. Hoeveel <laughs> water heb je erop? <laughs> nou, ik denk toch wel zo'n... Uh, een grote, een grote een vaasje, een biervaasje. Gewoon oh, een hoofdvaasje. Oh, okay. mm. Biervaasje geloof ik. Ja, doe maar een vaasje. Ja, dat kan overal gebeuren. want yeah. uh, Ik zag dat in, uh, in Nieuw-Zeeland daar uh, is een voedselbank, en die heeft dus uh, allemaal uh, pakketten gemaakt. En de mensen die zo'n voedselpakket hadden vangen, vonden dat er wel een vreemd snoepje in zat. Oh nee. En toen bleek uit onderzoek dat er een dodelijk hoeveelheid en crystal meth eh? in die snoepjes eh? zat. Oh. Drie mensen moesten naar het oh, ziekenhuis sorry. nadat ze een snoepje hadden geproefd. Rusland! Ja, de politie is onmiddellijk een onderzoek gestart... om achter te, halen, te achterhalen hoe de snoepjes in die pakketten terecht zijn gekomen. En de huidige hypothese is... Dat het om een mislukte drugssmokkel gaat. Waarbij oh. de snoepjes mogelijk bedoeld waren om de drugs ongemerkt in te vervoeren. In voedselpakketten? Ja. Jezus. ja. Jezus. Of het is natuurlijk weer. Nou, ja, we kunnen hier natuurlijk Oekarines. allerlei. Uh, ja, Oekraïners hebben gewerkt theorie, met die ze willen af van die arme mensen. En die geven ze Christen. Met gaan ze blij dood. Nee, maar dit is, uh, dit is een soort uh, sabotageactie van die uh, Rusland uh, via Oekraïne dan zo een beetje proberen de schuld te geven. Heel, helemaal in Nieuw-Zeeland, ja. Hmm. Ook ja. wel handig, want dat is echt gevaar voor Rusland. Ja, ja. Nee, ja nee, uh, Rusland denkt gewoon uh, outside the box. Oh, dat is het. Ja, dit, is, dit wordt voorgelezen in Nederland. Je denkt, oh, weer die. Weer die. Maar wat waren ze dan doen? ziek of gingen ze helemaal space of zo? Dat, dat, dat, dat staat er dan weer niet meer bij. Ik nee. wil een filmpje wat er, even kijken als ze wetenschappelijk... van geef iemand een snoepje en kijken wat hij doet. Oh, Oké, okay. nou, leuk weer. <laughs> Goed, ik mm. zie een uh, Marker Marke ja, kijken. Ja, ik een heel, nou, ja, zo bedenkelijk. Dit is een heel bizar bericht uit Amerika. Er ja? is een man die verloor zijn vrouw... Na een fatale allergische reactie tijdens een etentje in Disney World. Oh. Op 5 oktober, vorig jaar. Yeah. Maar nu zegt Disney dat de Amerikaanse uh, man het bedrijf niet kan aanklagen. Omdat de man, het gezin dus, in 2019 komt hij. Een proefabonnement van een maand afsloot op streamingsdienst Disney+. Hè? Huh? Dus je komt, hè, door een voedselallergie kom je te overlijden. Ja. Je wil op het Disney Resort wil je Disney aanklagen. Ja. Dan gaan ze dus de hele database doorkijken: van, hey, uh, is die persoon ergens geregistreerd bij ons? Ja, die is ergens geregistreerd, maar die heeft ooit eens een proefabonnement afgesloten op een streamingsdienst van Disney. Plus. Ja. En heeft hij, voor de rest, heeft hij het daarbij gelaten. Dus ik vraag me dan af: wat zou Disney hebben gedaan? Als je geen proefabonnement zou hebben afgesloten... maar gewoon een permanent abonnement dat je iedere maand betaalt... Okay, dat... zou je dan wel kunnen worden aangevraagd. Het, het, niet... het gaat over een abonnement, maar ze is giftig, ze is ja. doodgegaan. Ja. Maar ja. Waaraan, wat voor een gif? Had hij dan... wat in zijn tas zitten of was die nee, helemaal nee, zat nee, nee, van de was? Nee, nee. nee, want het gezin had destijds duidelijk aangegeven... dat zij een ernstige voedselallergie had... maar het restaurant zou niet secuur genoeg hebben gewerkt. Oké, okay. nou dan, dan is het toch vrij duidelijk dat ze moeten betalen, Pannenkoek. Ja... Ja, like dat zou je dus ook denken. Maar ja, oh, nu, krijgt, uh, nu is hij dus Disney toch aangeklaagd voor 50.000 Amerikaanse dollars. Maar volgens mij is dat niet, ja, nee, is niet echt veel. 50.000? Klinkt als je een pak melk al bij de Supermarkt. Ja, meestal de supermarkt. Zijn het 50, is dat 50 miljoen. Ja, zoiets ja. Zeker bij, bij Walt Disney-concerten uh, kan je daar ook geld vragen. Ja. Een hoop geld wordt binnengesleept. Goed, 10 minuten voor 9 hebben we Toombox Leef. wie hebben we hier. Bonjour, over. Forever. Dat klopt ook, Je blijft ook maar muziek maken. Heel bijzonder. Ze hebben een nieuw album uit en dat zegt Forever. Who are you and who am I to think that we could ever fly? You don't need even try. Work it and beating, just get by. Songs of songs. On bricks What's broken you don't try to fix Now here there ain't no wise and hips You don't pick up what you can't lift Barry. Oh, diepzinnige teksten erin ook, weet je. Ach, who dus. am I? Who are you? Uh, she Oops. Believes in Me. Ja, ja het... dat is het nummer van Andreas. Is... Zeker. Oh. Echt gestolen van uh, John Bon Jovi. Pas alleen nog op de televisie te zien. En allerlei interviews om ja, zijn laatste album te promoten. Nou, hij is niet alleen net een hele band. Maar ik moet zeggen, voor een, uh, hij is een uh, ruime zestiger. Ziet hij er helemaal niet slecht uit, maar ik zeggen. Oh, jezus. Ja. Goed, uh, dit was Legendary. Ja, als je ook genoeg money hebt om al die vitamine shakes... en en uh, infusie te nemen en zo, jongen, dat is hier gewoon geweldig. Ja, joh, zeker. Ja, Daar hoef je niks voor te doen dan. Nee, toch? Misschien. Nou, niet. weet ik niet. Vol volgens mij zijn die sterren zijn vaak toch wel aan het sporten. Ja, maar die hebben ook allemaal een personal trainer en ze hebben een eigen kok. Ja, zeker. Daar uh, schiet je al heel erg op, hoor, dat je geen boodschappen hoeft te doen en zo. Nee, zeker. Zeker. Geen boodschappen Heb je tijd om te sporten? Nou, zeker, ja, denk ik. Ik de zou de ook dag. de hele dag willen sporten, de de lijkt me dag. zo heerlijk. Ja, een nou. masseur en iemand die je nagels doet en je haar en uh, je opmaakt. Nou, heel je tandenpoet. Ja, mag je ja dat kan je zelf doen. Nou, dat oh. lijkt me wel handig, ja. Nou, er ja. zijn er geen automaten voor, voor tandenpoetsen. Nog dat niet. je gewoon ergens gaat staan en dan ga je gewoon met je mond openstaan. Jij wil het toch, makkelijk. Je hebt de, de elektrische tandenborstel, hè? Heb ik niet. Heb je niet? Nee. nee. Nou, dan moet je daarmee beginnen gewoon. Oh. Je kan hem ook dat gewoon, zeg maar, ergens bevestigen dat je er gewoon bij gaat staan. dat je met je mond erover kussen kan gaan. Dus zoals die koeien bij zo'n uh, borstel, weet je? Die kan ja, draaien. zoiets. Dat die gewoon daar oh, staat ja. en dat je zegt aan. En dan doe je gewoon je mond oh, ja. oh, eromheen. Dan je klaar. En, ik heb thuis eentje, die is nogal dwangmatig met tandenpoetsen. duurt lang. Ik heb er eens op gelet. Jezus, ze nog, Dan druk ze nog een keer. En dan nog een keer. En dus dan, dan, dan, dan nog twee een keer. Minuten. dan zeg ik. Ik ga naar bed, hoor. <lacht> maar als die vanzelf uitgaat, dan. Uh, dan druk ze dan weer dan aan. Is dat genoeg? Ja, maar dan druk ze druk wel drie keer dat ding aan. Ze staat echt, nou, ik anderhalf uur. Vijf minuten? Hè? Nee, zonder gekheid. Nee. Er staat echt wel er vijf minuten staat dat ding toch te. Maar het is nu Richtig. twee minuten en dan ben je toch klaar. Ik, ik, ik zit echt terug te halen van. Heb ik wel eens gezegd dat je een slechte adem hebt of zo? Nee, heb ik nooit gezegd. Dat nou, nou, is je het. eigen meisje? Ja, dat is mijn eigen meisje. Oh. Ja, heel dwangmatig. Is gewoon helemaal bang dat jij haar vindt mooi. Ja, dat is wel zo. Geef moment ja. doe ik de deur maar even dicht. Oh, moet ik hem maar even <laughs> dicht doen dan? Vind je het irritant? Nee, nee, nee. Niks van de hand. Goed, iets anders. Ja, nou, Amerika. Afgelopen week heeft op Platform X een interview plaatsgevonden met Elon Musk. En, Ach, uh, ja. Ik heb het ja, al een beetje gehoord, ja. En Donald Trump. Valt ah. me dat tegen van hem. Van de Musk, hè? Ja. ja. Hij is overgevlogen. Ja. ja. Ja, dus hij staat nu, terwijl hij uh, tot lang geleden is hij tot, door uh, Trump uh, uitgekafferd... dat die Elon Musk en elektrisch rijden helemaal niks... maar ze ja, zijn toch een beetje bij elkaar terechtgekomen. Ja, ja, ja. Uh, Donald Trump heeft onder meer uh, uitgehaald naar Harris. Uh, hij heeft gezegd, uh, ze is nog slechter dan Biden. Oh ja. ja. Oh, maar ik weet je oh, waar ik er ook worden. een beetje bang voor ben? Dat Elon Musk uh, gewoon probeert uh, te leren van Trump... dat hij dan straks voor president gaat. Denk je? Hierna. Zo, zo kun je. Ja, hij is wel ja. megalomaan, dus hij vindt het wel helemaal leuk. Ik bedoel, ja. uh, zegt hij ook veel met de ruimte. Ja, nou, ik heb er ook nog wat vliegen van mezelf. Die uh, grote auto waar die muziek uh, in draait. Altijd. Oh ja, en, uh, Space Odyssey. Van, ja. Van, ja. Uh, of nee, van het uh, van... Uh, Space Odyssey van dinges. Nee, wat weet het nou van... Ja. Uh, uh, David Bowie. Daar ja. Zit van. Goed. Ja, ja, uh, ja het, het zou zomaar kunnen. Hoor. Ik dat geloof was, het hoor. Elon Musk straks helemaal klaar is met zijn missie om het de ruimtevaart goedkoper te maken. En dan gaat hij Amerika besturen. Nou, nou dat ja. wordt wat. Ja, hij heeft er oh. ook al heel wat voor elkaar gekregen. Hij, krijg, hij krijgt hier weer extra bekendheid voor. Dus, uh, ja, mark my words. Mark oh, my words. Mark Goed, my laatste words. plaatje voor negen uur straks de geschiedenis. Nee, die hebben we al gehad, dames en heren. Ik heb nog een andere plaatje namelijk. Ja, zeker Maximo Park. De Books in Boxes. Ja, hè?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 You passed me up so as not to break a promise Scattered polarized and sprinkled words around your collar in the long room. You said you knew that this would happen Two bodies in motion This is a matter of fact It wasn't built to last Two bodies in motion This is a matter of fact It wasn't built to last You spend the evening Unpacking books from boxes You pass the up So as not to break a promise Scattered polaroids right And sprinkle words Around your collar in the long You said you knew That this would happen And Ren continued its big fall And we decided just to write after all Maximal Park Books from boxes. Ja, ik doe eerst je boeken in de bo doos. En dan, als je ergens anders gaat wonen... dan haal je ze weer uit de doos. Ja, Ik pas alleen nog weer zo'n verhaal gehoord van een echtpaar dat uit elkaar ging. Ja, gingen de, de, de boeken ook in de, boos. En Misschien weer de doos. Misschien moet je dus als je verhuist ook echt zeggen... iedereen heeft zijn eigen doos en daar elkaars naam opschrijven. Dan heb je alvast geselecteerd wat voor jou is en wat van de, CD de van dame... Jou, ja. CD van oh mijn mij. god. Kotsnummer is dat ook Goed, maximaal paar komt naar Nederland. Van, uh, en dat is 4 november. Dus mocht je het echt leuk vinden, ze hebben echt een hele leuke plaat gemaakt, dames en heren. Oh. 30 euro spelen ze in de Melkweg. Oh, maar dat is ook lekker dichtbij ook gewoon. Ja, dat is ja, wel dichtbij. En een maandje later is Sinterklaas. En uh, Merel Westerik vervangt Diewertje Blok voor ja. het Sinterklaasjournaal. Ja, ja dat is ja, toch ja, wel stoer hè? Uh, he? Het lijkt me toch Mooi wel maar hoor. Diewertje Merel Blok, Westerik. die krijgt dan. De neus gaat eraf, krijgt ja, een voor Plantatie. En dan ga je toch voorstellen hoe ze ja. er dan uitzien. Maffies, dat wil je helemaal niet mee bezighouden, maar toch ga je dat doen in je ja, hoofd. Oh, dat had ik nog niet gehoord, dus je krijgt een nieuwe neus. Je ja. krijgt een nieuwe neus. Ja. Oh, dat is ja. wel heel radicaal. Ja, ja hij ja. moet eraf. Ja, maar er zit kanker in, dus dat ja. is echt een drama. Gewoon. Oh, het lijkt ja, me ook, want ja. als vrouw zijn, dat, dat, dat, dat, is toch... dat is net zo net bij een man om dat ding eraf te halen. Ja, ze ja. zeggen al. Ja, van nou nou, wie zijn neus schent, schendt zijn aangezicht. Goed, Absoluut. nou blijkbaar. Goed, straks zijn wij terug met het tweede gedeelte. Geschiedenis. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur.